In Tibet hebben honderden Tibetanen de Chinese politie gedwongen... hun de resten te geven van de monnik die zichzelf in brand had gestoken. Ze vielen het politiebureau aan en droegen het lichaam daarna... in protest door de straten, zo meldt het Amerikaanse radiostation Radio Free Asia. De monnik zou kerosine hebben gedronken en over zijn lichaam hebben gegoten. Toen hij zichzelf aanstak, zou hij zijn ontploft... In Tibet hebben zich in een jaar minstens 15 monniken in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese bezetting. China zegt dat ze zijn opgehitst door wat de, kliniek, de, de kliek van de Dalai Lama wordt genoemd. Het weer, overwegend bewolkt, plaatselijk wat regen. Later op de dag kans op motregen. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht... die langzaam alweer een goede morgen is geworden. Dus het is ook tijd voor Jan Truck traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen voor het eerst in 2012. Ik maak er een fijn jaar van. Um, wat ik zulke aardig nieuws vond... dat was dat in Amerika het afgelopen jaar naar allerbest verkochte LP en ik vergis me niet LP die van de Beatles was Abbey Road er werden 40.000 vinyl exemplaren van uh, verkocht in Amerika. Kortom, het viniel schijnt weer een opmars te zijn, maar dat lees je wel vaker en ik denk dan dat is een soort ja, niche-achtige uh, toestand. Uh, het is heel erg interessant om LP's in huis te hebben, ineens kan over een maand zomaar afgelopen zijn. Maar grappig vond ik het bericht wel en uh, ik heb ook een mooie excuus om straks iets van de bureau te laten horen. Eerst iets anders, Santana, want die, uh, die komt in uh, deze rubriek met enige regelmaat langs. In uh, 1972 kwam uh, zijn vierde LP uit, Caravan Serai, Een uh, plaat waarmee hij totaal brak met het verleden. En dat was redelijk moedig te noemen, omdat hij best succesvol was tot op dat moment. Hij was uh, ja, toch een beetje de grondlegger van het uh, fusion gedoe. Uh, alle muzieksoorten door elkaar gebruiken en daar iets nieuws van bakken. Daar nam hij plotseling afscheid van... Uh, hij ging een beetje de jazzy kant op. Hij had ook een heleboel mensen uh, de groep uitgelazerd... om een beetje frisse start te maken. En moedig was dat, want commercieel was het natuurlijk veel interessanter... om uh, op dezelfde weg door te blijven breien... gezien het succes dat hij uh, achter de rug had, tot op dat moment. Ik maakte kennis met die plaat in 1972. Misschien is het begin 1973 geweest... Hij was nog niet zo lang uit. En hoe maakte ik kennis? Dus op een hele bijzondere manier. Uh, een van de tracks van die plaat was namelijk de herkenningsmelodie. Althans, de, de, de eerste nou, 40 seconden of zo van dat nummer. Uh, dat vormde de herkenningsmelodie van Radio Seagull. Een uh, zender die maar heel kort in de lucht is geweest vanaf uh, de Noordzee. Toen de piraten nog uh, actief waren. En uh, dat was een merkwaardige zender. Begon s'avonds om, uh, om een uur of acht... En aan boord van het schip uh, was weinig te eten. Maar uh, geestverruimende middelen waren ruimschoots voorhanden. En drank ook. En dat zorgde voor bijzondere programma's. Ik vond ze leuk omdat ze uh, eigenlijk een beetje lak hadden aan uh, conventionele muziek. Ze draaiden bijna alleen maar LP-tracks. Zodat je nog eens uh, uh, kennis kon nemen van uh, nieuwe aparte dingen. Goed, ik maakte dus op die manier kennis met, uh, met een, een van de tracks van uh, het uh, album. Caravan van Santana. All the love in the world. Prachtig. Ja, paste wel een beetje bij de, bij de tijdgeest. En uh, ik vond uh, die eerste 40 seconden buitengewoon boeiend. En die bestaan eigenlijk alleen maar uit wat effecten. En uh, anderhalf akkoord aangeslagen op een gitaar. Maar daar ging een zekere uh, droevenis van uit. Een soort melancholie die me wel aanstond. Dus uh, gauw naar de winkel en die hele plaat uh, afgeluisterd en gekocht. En toen bleek dat nummer heel wonderlijk te zijn. Uh, allerlei stijlen volgen elkaar op in een uh, redelijk snel tempo. En uh, de nieuwe weg van Santana was er duidelijk in te horen. Nou ja, oordeel zelf. The Love in the World van Caravan Serai van Santana uit 1972. Nou, eh, ik merkte het zojuist al op. De best verkochte LP het afgelopen jaar in de Verenigde Staten... dat was Abbey Road van de Beatles. Dus, Flux, deze vinyl... Nou ja nee, hoor, ik heb de cd bij de hand. Niet uh, de, de vinylversie. Dat ga ik jullie niet aandoen, want die klinkt helemaal nergens meer naar... wegens ernstig grijs gedraaid en met veel tikken. Maar ik koester het exemplaar wel. Um, ik wil er uh, een paar uh, nummers van laten horen. Twee, om precies te zijn. We beginnen met The End. Waarom ook niet? En waarom? Omdat uh, daar de enige drumsolo is te horen... die Ringo Starr ooit ten beste heeft gegeven. Hij duurt niet lang, maar volgens Phil Collins... en die zou het kunnen weten, is het een hele goede solo. Abbey Road werd uitgebracht in 1968. En uh, het is de allerlaatste LP geweest die de Beatles hebben opgenomen. Niet de laatste die uitkwam, maar wel de laatste uh, waarop ze uh, echt samenwerkten. En uh, naar verluid wilden ze nog één keer laten horen dat ze toch echt konden. Want uh, de plaat die daarvoor was uitgekomen, ik zal het niet noemen. Die was niet zo best. Het kwam ook door de bemoeienis van die halve gare Phil Spector. Dit terzijde. Daar ga ik een andere keer nog wel over zeuren. Um, ik wil er uh, nog één nummer van laten horen, namelijk Because. En waarom? Omdat ze daarin demonstreren... dat ze nou, bijvoorbeeld voor de Beach Boys, als het om Close Harmony uh, ging... helemaal niet onder hoefden te doen. Ik laat eerst even een stukje van het nummer Because horen zonder de begeleiding. Dan hoor je hoe wonderlijk mooi die stemmen van de Beatles klonken. Because the world is round, it turns me on, because Maar dan uh, met begeleiding van onder meer de Mook Synthesizer. Ik heb al het Mook gezegd, maar sinds kerstmis weet ik dat je Mook moet zeggen. Uh, die was toen eigenlijk net een beetje in zwang aan het raken. En uh, de Beatles die uh, maken er gebruik van. Dat is ook de enige keer dat ze dat gedaan hebben. En uh, ja, voor mij had het niet gehoeven. Zeg tot volgende week. Klinken. Hmm. Dankjewel, Jan-Emaus, en gelukkig nieuwjaar. Iedereen die luistert in dit laatste uurtje van de goede nacht van 9 januari. We gaan uh, uh, naar een prachtprogramma van uh, de KRO-collega's luisteren. Goudmijn, dat is verhuist, he, naar Radio uh, van Radio 2 naar Radio 5. He, mocht u die zinnen nog niet kennen, dan is Goudmijn een goede aanleiding... om eens op te snorren vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Dan presenteert Stefan Stassen samen met uh, meneer Van der de prachtige verhalen. En die kan hij natuurlijk ook allemaal terugluisteren op hun site. Ik geloof dat die niet verdwenen is. Dat blijft geloof ik. Het is een beetje zoeken, maar als je Goudmijn en de KRO intikt... dan kom je er Altijd. Ik ben in, uh, in Duitsland gemaakt en in Nederland geboren. <laughs> Bij ons was altijd muziek. Mijn vader die deed alles aan huis. Die was dus net uit Duitsland gevlucht. Hij had helemaal geen inkomsten. Dus die deed alles uh, om een beetje geld te verdienen. Pianolessen en zanglessen. En begeleiden van mensen. Dus ik, ja, van, zeg maar van in de wieg. Dat ik al met muziek in aanraking ben geweest. Muziek is heel belangrijk in mijn leven. Dat draaide alles om eigenlijk. Als je geen muziek... Hoort en ook niet van muziek houdt... dan uh, mis je gewoon een heleboel in het leven. Ik zou ook zonder muziek niet kunnen leven. Wat mijn vader altijd zei... muziek uh, voedsel voor, het, voor de ziel is. Mijn vader die was componist, pianist, dirigent. En later is hij nog, nog gaan zingen. Een moeilijke man was het, dat wel... Hij had een heel sterk karakter. Als hij iets in zijn hoofd had, dan moest het ook gebeuren. Maar hij was ook heel erg kwetsbaar. Ja, hij was echt overgevoelig. Als iemand iets lelijks tegen hem zei of lelijk tegen hem deed... dan was hij helemaal uit zijn doen. Mijn moeder die moest soms nachten moest met hem praten. Hij was ontzettend overgevoelig. Je hoefde maar zo te doen of dan viel hij om. En dan begint de Tweede Wereldoorlog. Vele malen verstopt Hans Krieg zich in een kast om aan de Duitsers te ontkomen. Maar uiteindelijk wordt het hele gezin toch afgevoerd naar Westerbork. Maar ook daar, in Westerbork, blijft de muziek bij Hans. Hij heeft in Westerbork ook nog bij een cabaret gezeten... die voor de Duitsers optraden. Hij speelde piano en hij studeerde alle muziek in. Hij was een beetje een muzikale leider daar... Ook als ze uiteindelijk naar bergen belzen moeten, probeert Hans Krieg met zijn muziek te doen wat hij kan. Heb ik dat nou neergelegd? Ik weet wel dat hij daar een keer met kinderen in een kringen, met zijn gitaar, want die heeft hij ook meegenomen. In Bergen-Belsen heeft hij ook nog gezongen met kinderen. Hier dit. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij van januari 1944 tot april 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen verblijvende, daar met de grootste bewondering het enthousiasme van de heer Hans Krieg heeft gade geslagen. In één woord kan worden verklaard dat de heer Hans Krieg zich als een groot mens gedurende al die tijd dat wist te gedragen. Dat hij überhaupt overleefd heeft, is een wereldwonde. Het luisteren naar zijn bezielde en diep gevoelde voordrachten was altijd een bron die het ontzettende leed verzachtte en die vreugde en nieuwe weerstand kan In de oorlog was het echt, er gaf je hem geen cent meer. Ik denk dat hij uh, 50 kilo woog of zo. En normaal was hij iets van 120 kilo, want dat was een behoorlijk dik iemand. Maar mijn vader, die had een ijzeren wil. En die heeft, dat heeft hij ook altijd gezegd. Ze krijgen mij er niet onder. Hij wilde overleven, hoe dan ook. En dat heeft hij ook gedaan. Het hele gezin Krieg overleeft bergen -Bels. Ja, want wij hebben het dus heel moeilijk gehad. Maar aan de andere kant, vergeleken bij andere kinderen. die bijvoorbeeld niet zulke ouders hebben gehad. zijn wij er beter uitgekomen. Want mijn zus en ik, wij zijn heel sterk. van karakter. En dat komt door onze jeugd. Dat we heel veel liefde hebben gehad. En dat is vaak belangrijker dan voedsel. Het was gewoon een heel hecht gezin. We waren gewoon één familie. En dat hoorde bij elkaar. Maar mijn moeder was echt de, de rots in de branding. Die deed ook alles voor mijn vader. Die zou, die zou zichzelf opgeofferd hebben voor hem en voor de kinderen ook. Het gezin keert terug naar Nederland. Maar dan. Zometeen deel 2 van Mijn Vader. I ask my mother Is there a morning star I was answered by my mother Yes, there is a morning star It shines for just one moment Way up in the sky And it shines forever after In a mother's eyes That's when I found out How wise mothers are In my mother's eyes I saw that morning star Een paar weken of zo hebben we in Limburg vastgezeten, bij NSB'ers en zo. Ja, dat was wel erg. Ja, want we waren Duitsers. Ik vind het wel een beetje stom, want als je weet dat mensen uit een kamp komen, dan zijn er toch echt geen NSB'ers. Uiteindelijk mogen ze toch door en keren ze terug in Amsterdam. Hans probeert zo goed en zo kwaad als het kan de draad weer op te pakken. Over de oorlog wordt niet meer gesproken. Nee, we hebben in de familie nooit een woord erover gesproken. Ik denk ook niet dat dat goed is. Als je er altijd mee bezig bent, dan kun je het niet loslaten. Dat is niet gezond. Het gaat gewoon in een doos met de deksel erop. Wegdoen. Het heeft ook geen zin. Echt niet. Alleen als je daar zelf geweest bent... Dan kun je het begrijpen, maar voor een ander is het onbegrijpelijk. Dat zoiets bestaat. Mensen zijn niet zo leuk. Nee, er zitten veel nare eigenschappen in. Weten haar kinderen van haar verleden? Nee, ze weten het wel, maar als iemand er niet naar vraagt... dan ga ik er niet over praten. Er wordt niet meer teruggekeken, maar vooruit. Maar ook dat is voor Hans Krieg niet zo eenvoudig. Hij was niet een type die ergens op afging... Nee, dat heb ik gelukkig niet van hem geërfd. Want ik ga overal op af. Als ik iets wil, dan moet ik naar het einde van de wereld, dan ga ik er gewoon heen. Maar als hij één keer ergens kwam en ze zei: Nee, dan kwam hij nooit meer terug. Hans is een gebroken man. Teleurgesteld in het leven gewoon. Als je zoveel inspiratie hebt en je kunt zulke mooie muziek maken en niemand zingt het ooit, behalve ik dan. Ik vind dat heel triest. Hans schrijft en vertolkt Joodse liederen. Duitse chansons, kinderliedjes, operetten, koormuziek, alles. De Joodse liederen, dat was echt niet wat hij wilde. Dat heeft hij toen uh, na de oorlog gedaan. Ja, om toch iets te doen waar hij iets mee kon. Met zijn eigen muziek kon hij niet veel. Met die Joodse muziek kon hij nog heel veel. In 5 of 46 werd hij uh, dirigent bij een operettevereniging. Een Nederlandse operettevereniging. En daar heb uh, ik dus ook wel eens meegedaan. Dan was ik zo 17 jaar of zo. En ik ging altijd mee naar de repetities. En dat vond ik ontzettend leuk. Ik moest trouwens ook mee van mijn moeder. Want ik moest op hem letten. <lacht> want er waren altijd hele uh, <lacht> dromen dames die hem probeerde te versieren. Dus We stonden hem op te wachten. Nou, hij zag er niet leuk uit, maar hij had gewoon iets. Ja, absoluut. Ja. Hij had een enorme uitstraling. Als hij ook ergens optrad en hij zong uh, Joodse liederen... of wat, wat dan ook, dan ging hij helemaal buiten zichzelf. Ja, nee, Ik word er eigenlijk een beetje verdrietig van... Nee, dan ben ik gewoon verdrietig dat hij zo'n moeilijk leven heeft gehad. Ik had hem dus iets beters gegund. Maar ja, om de muziek, die hadden we zo'n enorme band mee. Daar kon eigenlijk niemand tussen komen. Hans Krieg overlijdt tijdens het dirigeren aan een hartinfarct. Hij was 62. Ja. Hij zou net zou hij een opname maken bij Philips. Met Joodse liederen. Het was allemaal al gepland en uh, dat ging niet door. Op de repetitie werd hij niet goed. Toen hebben ze hem naar het ziekenhuis gebracht. En uh, toen kreeg hij er nog een overheen. En dat uh, was te veel. Ja, ik vond het ook heel erg dat ik niet thuis was toen hij overleed. Want ik was ergens anders. Vanaf die tijd staat er een kast vol muziek bij Mirjam op zolder. <tie> Hier staat alles. Het zit allemaal hier in mappen. Dat heeft hij allemaal zelf gedaan. Dat heeft hij allemaal geschreven hier. Allemaal muziek. De hele mappen vol hier. Alles met die transparantie. Ik blijf nog steeds hopen dat er eens iemand komt die zegt... Oh, wat is dit allemaal mooi. Dat gaan we er allemaal uitgeven. En bekendmaken. reclame maken. Maar het is ja. gewoon een droom. Ja, want ik ben natuurlijk ook al oud. Als ik er niet meer ben... Dan gebeurt er gebeurde niets meer. A sokele, a kleine, von breedelijk gemeene, von soeres obi, is es gebeut. Mita bissele schach, bedekt die zoeken les steeds Gans lang. Dat was Goudmijn op herhaling hier op Radio 1. Maar luister iedere vrijdag van 2 tot 4 naar Radio 5. Of wanneer u maar wilt op hun website, www.goudmijnradio.karo.nl. Fotograaf Nico Bik maakt intrigerend werk. Op zijn website stelt hij zichzelf voor middels de collectie jassen die hij heeft. Geen Nico in beeld. En zo fotografeert hij ook. Niet de mensen, maar daar waar ze wonen, leven, boodschappen doen, hun benzine tanken, democratie bedrijven, hun archieven opbergen. Maak je eigen verhaal maar. Decors van ons leven. Plekken waar je vaak helemaal niet op let... maar die bij hem in de schijnwerpers komen. Nou, in het Stadsarchief in Amsterdam is nog tot en met 15 januari... een kleine collectie te zien van zijn foto's... die hij tot een heel mooi boek verwerkte. Foto's van een bijzondere plek... waar de meesten van ons nooit binnen mogen kijken. De titel is PI. Penitentiaire Inrichting. Over Amstel, dan zeggen mensen... Hei? Maar als je zegt Belmer-bias, dan, dan weet iedereen het. Jij hebt daar uh, uh, uh, foto's kunnen maken in, tussen 2006 en 2009. Die zijn nu in boekvorm verschenen. Wat voor foto's zijn het? Het zijn foto's van de, de binnenkant van de Belmer-bias eigenlijk, van de gevangenis. Dus vooral uh, cellen. Ruimte. Ruimtes de, binnen de Belmer-bias. En waarom vond je dat een interessant onderwerp om te fotograferen? Ik fotografeer. Ruimtes die openbaar zijn, maar waar je toch niet zo makkelijk bij kan komen. Eigenlijk. Dat is een van, van de projecten die ik gedaan heb. Het is een volgende stap eigenlijk in een doorlopend verhaal. Maar waar is dat doorlopend verhaal begonnen dan? Wat fascineert jou in dat soort plekken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daar kan ik niet echt goed de vinger op leggen. Waarom dat nou dat soort plekken? Dat is... nou, ik vind het interessant, ik vind het mooi. Ik vind het wel fijn om ernaar, ernaar te kijken. Het, het is volgens mij al, al heel vroeg begonnen. Misschien, uh, ik weet niet, je hebt uh... Koninklijke Academie gedaan in Den Haag. Twintig uh, jaar geleden was je klaar en een van je eerste opdrachten was al als onderdeel van uh, Biennale in Rotterdam met als thema Wasteland. En daar fotografeerde jij ja overgebleven plekjes, zal ik maar zeggen, uh, in de Bijlmermeer. Plekken die ontstaan zijn door nou, doordat het toevallig zo gebouwd is of zo ingericht, maar waar je eigenlijk niks aan hebt en waar je eigenlijk aan voorbij loopt. Normaaliter, ja. Ja, dat was geen opdracht natuurlijk. Hè. Het, is, het was een, een project wat ik heb gedaan, of een serie foto's die ik had gemaakt. En die is, uh, die is opgenomen in, toen in, de, in die, die tentoonstelling. Past, die paste daarbij? Die paste in het, binnen het thema van, de, van die tentoonstelling. Ja. Ja. Maar dan kan je zeggen, van, dat heb je toen voor jezelf al gefotografeerd. Wat was dat toen, dat, het, dat je dat ging fotograferen? Ja, het, het heeft ook met de manier van fotograferen te maken. Want ik werk met zo'n grote ouderwetse... Ja, 20 jaar geleden was het minder ouderwets dan nu natuurlijk. Maar ik werk er nog steeds mee. Zo'n uh, technische camera heet dat. Dat is een grote camera die moet op statief. En daar, uh, daar gaan nog platen in. En met zo'n doek over mijn kop. Dus dat is, dat is heel ouderwets. Maar dat is de manier van werken die is heel bedachtzaam en heel uh, voorzichtig. En uh, lang kijken en voordat je die foto... Want ja, het is een grote plaat die erin zit. Je kan niet zoals nu met een digitale camera maar heel veel foto's maken. Je, dus je moet heel voorzichtig fotograferen. Die manier van werken, dat, nou, die spreekt me heel erg aan. Maar waarom spreek je dat zo aan, zo heel rustig en bedachtzaam? Ja, dat is zo hoe ik ben. Ja, ja. Dat, dat maakt het al bijna onmogelijk om met, om met mensen te werken. Hè? Dat nou, is... het, het kan natuurlijk wel. Er zijn wel meer fotografen die met zo'n soort camera mensen fotograferen. Maar dat, ja, je moet dan ook met die mensen communiceren. en dat wordt uh... That's not your thing. Nou, ja, ik, ben, ik ben geen mensenhater of zo hoor, maar uh, het is. De, ja, ja, ik, ja, dat is ook niet wat ik, uh, wat ik wil zeggen met die foto's. Nee. Weet je wat je wil zeggen? Die foto's, als je die eenmaal gezien hebt, dan kan je er nooit meer uh, op die manier naar kijken. Naar die plekken of naar die ruimtes. Of dan, je, want dan is die foto, die is dan in je geheugen blijven hangen. Die haakt zich ergens uh, vast. En dan, uh, ja, eerst de volgende keer als je iets vergelijkbaar ziet, dan denk je: oh ja, weet je, dan word je toch. Uh, uh, ga je toch anders naar de wereld kijken. Dat, dat geldt voor, voor zaken als uh, benzinestations... die je gefotografeerd hebt voor onroerend goed, noem je het... Uh, van die tijdelijke bouwhuisjes, uh, bij werkplaatsen bijvoorbeeld, hè, bouwterreinen. Bij wachttorens, die er ooit waren gebouwd uh, tijdens de Koude Oorlog... om de Russen te zien aankomen. Uh, car covers, weet je wat, doeken over auto's van die mensen die die dingen... Dat bestaat toch bijna niet meer. Ja, het bestaat nog steeds graafmachines. Een, een, een vrachtwagen die man heet. Ja, want dat is het merk. Waanzinnig. Conferentieruimtes, supermarkten. Nou, noem het maar op. Het zijn inderdaad allemaal plekken waardoor je daarna ja, er nog beter naar gaat kijken. Het zijn onopgemerkte plekken die het zijn allemaal dingen die, die, die zichtbaar zijn, maar die waar, waar je overheen kijkt. Ja, ja dat is ook. Altijd dat soort plekken daar ontwikkel je een gevoeligheid voor. En, maar je wil op een gegeven moment meer tonen... Dan, dan alleen maar een plek waar je aan voorbij loopt. Het dus je moet nog meer uh, inhoud krijgen. Ik heb ook achteruitzichten ben ik gaan fotograferen. En dat zijn dan... Dus bij iemand thuis. wat zie je achteruit je raam eigenlijk? Ja, ja. En, maar dat is altijd op een, aan de andere kant van waar je binnenkomt. En dat ziet eigenlijk helemaal niemand. Het is een besloten plek die alleen maar weer zichtbaar is voor de mensen die daar... aan die ruimte, die aan de, of aan de binnenplaats of aan die tuin, die, die zien dat. En verder ziet niemand dat. Maar op het moment dat je dat dan fotografeert en dat in een tentoonstelling laat zien... dan maak je het toch wel weer uh, zichtbaar. Daarna ben ik meer van dat soort ruimtes en plekken gaan, uh, gaan zoeken. Die dus op de grens van publiek en privé liggen. Ja, dus dat, nou, die, die achteruitzichten en archieven. En eigenlijk zijn die supermarkten of de hypermarkten... en de Het dus loopt ook een beetje in elkaar over. Want het zijn eigenlijk allemaal wel van dat soort uh, plaatsen. Want het zijn toch... Het zijn privéruimtes, maar ja, iedereen mag er toch komen. Even terug op die, die benzinestations, voordat we doorgaan. Die, die geven iets, iets fantastisch. Want uh, als je ze allemaal bij elkaar ziet... Dan, dan heb je zoiets van, wat een rare dingen zijn het eigenlijk. Hoe, hè? Er staat een prachtige tekst op jouw website. Trouwens, mensen, kijk ernaar www.nicobigck. Uh, een, een mooie tekst. Daar wordt gezegd: uh, als architectuur bevroren muziek is, dan is een benzinestation een bevroren jingle. Toen was er ook een uh, publicatie in Vrij Nederland, en heeft, uh, Hans Iblings heeft daar toen een tekst uh, voor geschreven. En die had het ja. erover. En langzaam groei je dus naar iets wat nog meer naar het privé zit, maar toch publiekelijk te vinden is. Zo kom je bijvoorbeeld op uh, die serie foto's... die ik zelf echt fantastisch vind, uh, onder de titel Home. Ja, het zijn plekken van waar dakloze mensen... Hun in, de, in de openbare ruimte hun, uh, hun eigen huis hebben gemaakt. Dus in, in parken en uh, perkjes. Uh, ja, daar, als je daar in duikt, uh, dan vind je opeens allemaal... Uh, ja, hele rare hutten worden dan gebouwd en daar wonen mensen. Het is misschien raar, maar ik, ik, toen ik ernaar zat te kijken... dat vond ik dan wel heel spannend, want ik voelde me heel erg een voyeur. Ja, dat, nou, dat heb je ook als, je, als ik, toen ik dat zelf fotografeerde... dat je je toch een indringer voelt in die, in, in die ruimte. Dus, ja. Want ze verbergen het min of meer. Je kan het niet zomaar zien. Je moet echt je best doen om er naar te gaan kijken... En het voelt heel erg alsof je een intruder bent, toch? Ja, nou als, je, als je inderdaad daar binnenkomt, dan voel je ook... Uh, of je bent iemand die uh, in, uh, in het huis komt... Uh, bij iemand die in de woonkamer stapt. Ja. Dus je moet ook echt, uh, toen ik daar dan op je zo'n paadje kom... je aan, dan, dan, dan riep ik ook altijd wel even van... Uh, Hallo, is er Is er iemand? <laughs> is er iemand? Yeah. <laughs> en nu dus uh, de, de, de penitentiaire instelling uh, over Amstel... oftewel de is die iedereen, in Amsterdam in ieder geval, van buiten kent. Want je rijdt er of met de metro langs of je ziet hem vanaf de weg liggen. Uh, er zijn studentenhuizen aan de, aan de voeten, Container. die containerwoningen. Ik bedoel, mijn garageetje zit er vlakbij. Het is heel gek om het eindelijk eens van binnen te zien. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is weer zo eigenlijk zo'n zo openbare ruimte die dan toch uh, besloten is. Maar dat is wel in de meest letterlijke zin van het woord. Want je, ja, je mag er natuurlijk niet zomaar naar binnen. Nee. Maar dit is wel altijd een nieuwsgierigheid uh, wat daar uh, nou precies gebeurt. Ik ben zelf uh, meerdere keren in de Bijlmerbares geweest. Eén keer op bezoek bij mensen, één keer voor een optreden. Dat is een atmosfeer die enorm beklemt. Ja, je kan het raam niet zomaar openzetten natuurlijk. Het is, het is een hele bedompte de sfeer hangt er. En dan de sfeer de lucht. lucht. Ja, het is een uh, hele beklemmende... Een beklemmend gevoel. Het is ook allemaal beton natuurlijk. Het is, er kan niks open. Je voelt echt wel, die, die deuren zijn zwaar. En uh, alle deuren gaan ook altijd de hele tijd dicht. En op slot. Ja. En, uh... ja. Terwijl het ook in geen, geen enkel opzicht lijkt... op alles wat je van films en whatever kent. Uh, zeker niet uit Amerika. En dat verweet je dan ook wel. Want we zijn hier in Nederland. En daar is het allemaal heel anders. Maar uh, het is toch heel verrassend... wat je dan uiteindelijk te zien krijgt. Dat is eigenlijk wel weer wat ik net ook zei. Dat het uh, op het moment dat je het dan fotografeert... dat, dat, dat het dan... Ja, je beeld uh, wordt dan, dan heb je het eenmaal gezien en dan kun je er nooit meer op dezelfde manier naar kijken. Oké, okay, Dit is radio. Omschrijf, nou, eens wat je, wat je in general ziet bij die, uh, bij die cellen. Uh, je ziet de, de cel, uh, met een bed en, uh, en een stoel. En, uh, en het raam natuurlijk, waar heel veel licht uh, naar binnen komt, Tv'tje. tv, -tje. TV -tje. Het voelt dezelfde dingen, dus elke cel heeft eigenlijk wel zijn vaste uh, uh, objecten staan er allemaal in. Het is weinig persoonlijk, heel uniform allemaal. Ja, er is heel weinig variatie. Je ziet ook niet uh, uh, enorm veel affiches of uh, een lekkere boekerij. Of, uh, het, het, het was heel mager allemaal. Hè? Komt natuurlijk ook wel omdat het een huis van bewaring is. Niet echt een gevangenis in die zin. Hè? Dus de voorloper voor eventueel naar een gevangenis gaan, toch? Ja, ja dus je zit, daar niet, uh, je zit daar geen tien jaar. Maar ik denk dat ja, je kan er toch wel uh, naar, je, naar je proces toe en, en tijdens je proces. Maar geen tien jaar, er zitten nee. geen lang gestrafte. Nee. Dus uh, ik, op zich kan je wel zien in, in, uh, in de serie... Uh, zie je wel een verschil of iemand er net binnen is gekomen... of dat hij er al maanden zit. Ja. Want hoe langer je er zit, uh, hoe meer uh, spullen je blijkbaar kan uh, verzamelen. Ja. Ook daar. Ja. Nou, laat het, laat het duidelijk zijn, er staan geen gevangenen op. Dat was natuurlijk een voorwaarde van de leiding toen je die foto's ging maken. En je moest ook per cel vragen, mag ik bij jou fotograferen? En dan wilden ze wel heel lang onderhandelen, maar er viel niks te onderhandelen. Ja of nee? En uiteindelijk fotografeerde jij het. Maar wat, wat vond jij nou het meest, meest opvallende aan die cellen? Het licht. Het een enorme hoeveelheid licht die binnenkomt... Uh... Komt vallen. Ja, dat zie je ook op de foto's. Dat is een heel groot raam is er in, die, in, deze, in deze cellen. Maar dat, en dat is anders dan wat, wat je ook denkt bij een gevangenis. Van je denkt, ja, het is klein en bedompt. En, uh, ja, Zo'n klein raampje wat dan hoog uh, boven in het ergens uh, tegen het plafond aan zit... waar je niet naar buiten kan kijken. Je hebt meer licht dan je zou verwachten. Maar ja, het is nog steeds maar een gevangenis. Het raam kan niet open. En het is geheel uniform, al die torens... Er zit wel een verschil in, de, in gestraften. Dus die, elke toren heeft wel zijn eigen, ik wil niet zeggen regime... maar wel zijn eigen soort gestraften. Ja, er is een toren met, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, zeg maar zware jongens. Maar er zit ook een toren waar uh, dealers zitten bijvoorbeeld. En dat is ook een toren... Ja, elke toren heeft zo zijn eigen, eigen soort. Ja. Uh, eigen soort toren. Oké, okay. maar kon je daar dan verschillen in ontdekken qua kamers? Qua cellen, moet ik zeggen? Nee. Nee, dat zie je niet echt nee. En eigenlijk gaat het mij dan ook niet zozeer... dat ik moet zien van ja, wie, wie zit hier... en kan ik dan zien aan de inrichting of wie hier zit. Nou, daar ja, gaat het mij eigenlijk helemaal niet om. Het gaat mij om die ruimte. Ik wil die ruimte fotograferen, of die ruimtes. Al die cellen bij elkaar. En al die cellen bij elkaar, moeten dan, daar moet je dan je eigen verhaal bij denken. Ik neem je niet bij de hand van... Nou, dit is een foto van, van zo'n soort gevangene en die heeft dit gedaan. Ja, dat moet je dan zelf bedenken als je het werk ziet. Als een soort uh, puzzel. Het boek uh, is ook geen handleiding voor de gevangenis. Het is geen platte grond. Je kan zelf je ja, verbanden, al, als die er al zouden zijn... Ja, die kan je zelf proberen te, te leggen. Maar het is geen, het is geen handleiding. Het is geen, ik vertel geen verhaal met het boek. Ik, ik, ik fotografeer die ruimte, ik laat die ruimte zien. En het is aan de kijker uh, wat hij daarvan vindt. Je hebt er een boek van gemaakt, wat je uitbrengt in eigen beheer. Een mooi boek. Om wat voor reden ook heb je het in bladen gedaan. Je kan zeggen, ja, het was te duur om het te binden. Maar het is een heel mooi effect, want je hebt dat in katernen gevouwen bij elkaar... die steeds een afdeling vertegenwoordigen. Je hebt ook foto's van de, de controlekamer, de, de praatruimtes, of hoe heet dat allemaal... en de isoleercellen, maar dan ook alle isoleercellen apart... Ja, want door, door die uniformiteit en, door dat, en daardoor wordt het nog beklemmender. Daardoor laat je ook wel zien dat het, wat het echt ging. Ja, het is toch wel een bijzondere ruimte. En het, weet je, het is toch een, uh, eigenlijk een vervelende ruimte om te zijn. Wat mij dan verbaast is dat ze niet gecontroleerd worden, de gevangenen... op uh, de aanwezigheid van een stift of iets dergelijks. Want ze zijn allemaal beklad, hè? Ja, dat zijn de, de wachtcellen. Dat is als je binnenkomt, dan word je daar, uh, word je daar geparkeerd... Uh, <laughs> Ja, voordat je dan verder, uh, verder wordt gebracht. En wat ook ge gebeurt is, die wachtcellen... die worden ook wel gebruikt als uh, politiecellen... Voor de, als er in de, in de arena, als er voetbalhooligans of zo... Uh, want oh, dat kan je ook wel zien, dat staat er op de muur uh, Ajax of Feyenoord. Of, uh, het heeft meerdere functies dan ook, die, uh, die wachtcellen. En je kan ook, wat, wat eigenlijk wel heel mooi is... kan je natuurlijk het radius niet zien, maar... die wachtcellen zitten in een gang. Uh, zit er zitten uh, twaalf wachtcellen, zijn het geloof ik. En aan het begin van de gang, daar worden ze altijd als eerste worden ze daarin, uh, ingezet. En die wordt dus ook het meest gebruikt. En die zijn ook helemaal beklapt. Die, zijn er, die zien er ook heel groezelig uit met allemaal kreten staan er natuurlijk op. Terwijl aan het einde van de gang, die worden minder gebruikt. En die zijn heel clean en nog fris. Frisser. Is dat langs de Kalverstraat? Nee, de, de Kalverstraat, dat is, de, dat is de, de centrale gang, heet dat. Dat is, de, dat is de hele, een enorme gang die alle torens met elkaar verbindt. Het lijkt helemaal niet op de kanst. Er is echt geen, geen kip te, te bekennen daar in die straat. Het is echt uh, helemaal leeg. Ja. Was, het, was het leuk of was het naar om te doen? Of was het moeilijk? Of, of ging dat allemaal niet door je heen? Ja, als ik daar ben, dan ben ik vooral aan het, aan het werk natuurlijk en dan wil ik dat beeld maken. Dus om te zeggen leuk. Nee, het is meer dat ik dan, net zoals met die zwerversplekken, dat, Ja, later denk je natuurlijk van ja, het is niet zo uh, niet echt leuk. Maar het is wel interessant. Town in the bottom of the world, thousand miles from nowhere, dreaming by the girl. She used to love me while I went away. They gon' keep me here till it's judgment day. Lord, Lord, Lord, I got the jail eyes blue. Ain't no telling what a man will do This old world to make it true Some wouldn't wait with a gun all night Some would lock a man away the rest of his life Oh, Lord, Lord, Lord, I got the jail eyes blue I got the jail eyes blue, just as blue as I can be. My favorite god, all like a rock in the bottom of the sea. I got the jail eyes blue, and it ain't it? I broke the law, I got the dead eyes blue I say the blind man don't see nothing when he dream There's a plain thing which I never seen. I wish I never seen her asking why. When they come and take me away, that she cry? Dog. CW Stone King, Jailhouse, Blues. Dat vond ik wel passen achter het gesprek wat ik had met fotograaf Nico Bick over zijn uh, net verschenen mooie fotoboek, PI, Penitentiaire Instellingen, oftewel de Belme Bias. kan ook nog een stukje van, uh, van die foto's zien, of een paar van die foto's, in het stadsarchief in Amsterdam tot en met 15 januari. En kijk eens op zijn website, hè? Nico Bick met CK. Uh, verder. Oh ja, tuurlijk. Urgh. Zelf benieuw, benoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die zal weer elke week in het holst van de Goedemorgen laten horen... waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Want Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. En dat is bij hem ongeveer midden in een vinylplaatje. Jan Emauw praat met hem. Een hele goede... Goedemorgen, Riks van Beuning. Uh, en een goedemorgen, Jan Neemans. Voor het eerst in 2012 laat, uh, laat jij je licht schijnen over uh, de popmuziek. En we gaan naar het zuiden. Hè? Ja, we gaan naar het zuiden. Uh, uh, allemaal gelukkig nieuwjaar en de beste wensen natuurlijk, ook vanuit Limburg. Uh, vanuit het hart van deze jongen die altijd heel erg, heel erg vrolijk wordt van deze rubriek. Want jij belt me dan in het verre Limburg en dan zeg je, kom je weer? Uh, maar natuurlijk Jan, eenmaal is wat leuk dat ik je aan de lijn heb. We gaan het vandaag in de eerste uitzending van deze nacht hebben over Italopop. We gaan naar het zuiden. We gaan naar het zuiden. We gaan Italo-pop. Ik vind er is veel te weinig aandacht voor Italo-pop. Hoe komt dat? Dat weet ik niet. Ik vraag het me af. Alles is natuurlijk Anglo-Saxisch. Amerikaans is ook allemaal prachtig. Maar ik wil onze zuidenburen die het al zo moeilijk hebben... deze dagen toch een hart onder de riem steken. Een aantal namen. Marino Marini. Imco Marina. Willy Alberti, allemaal grote Italiaanse sterren die het hebben gemaakt in met name de jaren zestig. Dat is natuurlijk toch een beetje mijn tijd. Maar ik wil even extra aandacht vandaag voor een groot artiest uit Italië. Zijn naam is Eduardo Vianello e, e Flippers. Met de Flippers? Ja, dat is een ontzettend leuke naam natuurlijk. Het is helemaal geen Italiaanse naam. Dat was, ik, heb hier, ik heb hier het hoesje. Ja, dat ziet er wel interessant uit. Twee halfnaakte dames met een grote vlakte tussen waar het titelnummer op staat. Wat we zo gaan draaien. Maar ik wil even een klein stukje van de B-kant. Ik ben altijd gek op B-kantjes. Let op. Dat heet Nepaesi Latini. Wat betekent dat? Geen idee. Komt-ie. Is de achterkant, hè? Ja, de B-kant minstens zo goed als de a -kant. Ik versta je niet. Wat je. zei je nou? Dat het zo goed als de A-kant. Oh. Wat zei je nou over niet zo goed als de A-kant? Net zo goed. Ja, net, net zo goed. Minstens zo goed eigenlijk. Wat is nou uh, de aantrekkingskracht van, uh, van deze muziek op jou? Het heeft een lichtvoetigheid het heeft ook, kijk als je dat hoesje ziet ook iets, iets strandachtig, iets mediterraans kijk die mediterranen die, die Italianen in dit geval maar die hebben toch altijd een hele andere net even een andere keek op de popmuziek hè? dus die hebben uh, heel veel rock'n'roll liedjes nou daar, daar, daar, daar, daar, daar lik je je vingers bij af eigenlijk hè? dus het is een andere touch een, een, ja, een andere touch, een andere ingang en, uh, en dat merk je ook in deze fantastische single. ik wil echt de A draaien, il peperoni weet je wat dat betekent? Nee? Ik ook niet. Ik denk een, uh, een peper of een paprika. Maar daar wil ik vanaf zijn. Maar dat maakt niet uit. Zullen we hem draaien? Want ik, uh, ik heb ontzettende zin in een stukje Italo-pop op deze zender. Ja, en vooral uh, vind ik toch leuk dat... Uh, zet hem maar op, hoor. Ja. Vooral vind ik leuk dat de flippers uh, dus de begeleiding doen. E-flippers. Hoe, hoe spreek je dat uit op zijn Italiaans? E-flippers. Dank je wel. Je bent uh, linguistisch gezien. Ja. Uh, ben je mij zwaar... Z de baas. Dit zijn ze. Tot volgende week, hè. Tot volgende week, joh. Peperon, peperon, peperon, peperon. Da quando tu prendi, tu prendi il soleone. Sei rossa spellata, sei come un peperone. Magliata dall'acqua, dall'acqua di sale, baciata dal vento che viene dal mare. Accanto alla riva, pian piano ti lasci bruciare. Oh ja, ik vind het een eerlijk plaatje, laat hem nog even klinken. En mensen, kijken. oh, het is al afgelopen, hè, wat jammer. Nou, www.adelinevanlier.nl kan je van alles terugluisteren en kijken. Zien waar het over gaat. Tot volgende week!